Het is onderduif Nedewit met het NOS-journaal. In Engeland heeft de Le partij de regering opgeroepen... ...om middelijk te beginnen met het onderzoek naar de tabloid News of the World. De oproep van Labour volgt op een bericht in The Guardian... ...dat de tabloid al miljoenen e-mails heeft verwijderd. Labour wil dat er nog vandaag een rechter wordt aangewezen... ...om het onderzoek naar het afluisterschandaal te leiden. Een woordvoerder van News of the World ontkent dat er e-mails zijn gewist... De eigenaar van de krant, Rupert Murdoch, komt morgen naar Londen om zich met het schandaal rond zijn krant bezig te houden. Morgen komt ook de laatste editie van de krant uit. De nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, Panetta, is onaangekondigd op bezoek in Afghanistan. Panetta is de voormalige chef van de inlichtingendienst CIA. Hij volgde op 1 juli Robert Gates op Defensie op. Bij zijn aankomst in Kabul zei Panetta dat de strategische nederlaag van Al-Qaeda binnen bereik is... Als er nog 10 of 20 leiders van het terreurnetwerk worden opgepakt of gedood. Panetta zal in Kabul de Amerikaanse troepen bezoeken en gesprekken voeren met de Afghaanse president Karzai. Slachtofferhulp Nederland zit in geldnood door een gebrekkige boekhouding. De afgelopen jaren is meer uitgegeven dan er binnenkwam, waardoor er nauwelijks meer geld in kas is. De organisatie gaat op korte termijn 2 miljoen euro bezuinigen, maar zegt dat dat geen gevolgen heeft voor de hulp aan slachtoffers. Er is een vacaturestop ingesteld en er verdwijnen twintig banen. Slachtofferhulp Nederland helpt mensen die slachtoffer zijn van bijvoorbeeld een misdrijf of verkeersongeluk. De twee kuifmakaken die woensdag uit hun kooi in Artis ontsnapte zitten weer opgesloten. Het mannetje was donderdag al gevangen en het vrouwtje liep, liep sinds haar ontsnapping vrij rond. De Artis had besloten haar niet te vangen omdat ze zich rustig gedroeg... maar de aap gaf vanochtend te kennen dat ze terug wilde naar de groep. Volgens de dierentuinverzorger zat de kuifmakaak honger... Artis zegt dat de apen konden ontsnappen door een menselijke fout, oppassers hadden een feestje en waren vergeten de deur van het apenverblijf dicht te doen. Dan het weer in de oostelijke helft van het land buien met kans op onweer, in het westen droog en zonnig, het is 18 tot 22 graden. Morgen in het oosten opnieuw kans op buien, elders is het droog en breekt de zon geregeld door, het wordt dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Hoevelaken 3 kilometer. Op de A7 Den Oever richting Heerenveen tussen Bresandijk en Zurich 3 kilometer na een aanrijding. Zijn, is daar één reis ook dicht. Op de A16 Breda Rotterdam bij het De Brechtseplein 2 kilometer. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Daar staat bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest!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 Temptations op de Zandvoorts Radio Met Freedom Like a Lady ZFM en de regio. Het is inderdaad even na drie uur het tweede uur met uh, Rob als uh, gastpresentator. Gezellige. Ja, hij doet het goed. Hij maakt nu even een pitstop, stop geloof ik. Een pitstop. stop. En maakt even een pits stop. Het is even nodig. Maar hij is uh, zo weer terug, want we gaan uh, zo meteen naar de volgende plaats. Dan gaan we de kwalificatie bespreken die zo juist is afgelopen van de Formule 1 in Silverstone. We gaan, dat heeft Rob voor ons gevolgd, dus die gaat dan ons vertellen hoe dat is geëindigd en wat de startopstelling zal zijn. Het zal weer uh, Red Bull voorop zijn uh, Vertel. Uh, uh, vertel. Uh, uh, vertel. Ik <laughs> huh? ben erg benieuwd. Maar goed, natuurlijk om half vier hebben we de evenementenagenda en uh, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. We gaan nog bellen met uh, Roy van Buringen, want die staat momenteel op het Kerkplein. En uh, dat is de organisator en de animator van het kunstfestijn. We kijken hoe uh, dat verloopt. Voor de rest hebben we natuurlijk nog meer regionaal uh, nieuws en natuurlijk ook veel muziek. Ik zou gewoon lekker blijven luisteren naar de Zonvoetse Radio. Het is uh, lekker zonnig weer, dus als je naar buiten gaat, neem gewoon een radio mee, toch? Ja, zeker. Dat, dat dacht hier... ik ook. Oh, Zet hem op 106.9 en als je op de kabel luistert, 104.5. TV-kanaal 45 en www.cfmzalver.nl. Nou, daar vind je het allemaal oh, geweldig. Hier is Den Hartman. Dat was een lekkere zonnige plaat van uh, Matthew Wilder. Albert Jan. Ja, uh, Rob heeft voor ons uh, de kwalificatie van de Formule 1 uh, gevolgd. Uh, uh, op de televisie. En Rob, hoe is dat afgelopen? Nou dan al... Al... wacht, wacht nou even joh. wacht even, wat even? Ja? Ja, dus uh, we gaan de kwalificatie We gaan de kwalificatie doen. Nee, dat wilde ik even horen. Ja. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Yeah. Oké, okay, we schakelen over naar uh, de microfoon <laughs> aan de overkant van mij. Rob Petersen met de Formule 1. Ja, mooi hè. Oh, wacht. Ja, sorry mee. hoor. Op Silverstone in uh, deze keer. In Engeland, het circuit waar in 1950 ooit de allereerste formule, officiële Formule 1 race werd gereden. Prachtig circuit, Silverstone wederom aangepast aan het contract voor 16 jaar in de Formule 1. Opvallende items... 13e plaats van Michael Schumacher. Niet goed, hij wil volgend jaar weer rijden, maar het ziet er niet goed uit voor hem. Beide Renault's zaten niet in de top 10. Ook een hele aparte uh, ja. kwalificatie dus. En uiteindelijk, na uh, drie pogingen, hadden we Mark Webber met de Red Bull op positie. position. Gelukkig een keer niet Sebastian Vettel, roep ik dan maar. Maar hij werd wel tweede. Een derde positie voor Fernando Alonso met de Ferrari. Felipe Massa werd vierde. Zensen Button, Engelands hoop in en bange dagen, uiteindelijk maar op een vijfde positie. En de grote verrassing: de dus schot Paul Di Resta op de zesde plaats. Met de Force India. Engelsman natuurlijk kent het zich weer al goed. Ik moet zeggen, hij is een schot. Want het is geen Engelsman natuurlijk. Kijk, maar mooi ja. mooie resultaat voor hem. Pastor nado. zevende met de Williams. Een achtste voor uh, Kabayashi, de Japanner. Negende Rosberg en tiende Lewis Hamilton. Die door een paar druppeltjes op het laatste moment. Die vanuit de, uh, de hemel naar beneden kwamen. Gewoon niet goed meer kon presteren. Hij start tien in zijn Engelse Grand Prix. Kortom, wel een hele aparte uitslag. Verrassende uitslag eigenlijk. Ja. En uh, dus weer een keer reden om te gaan kijken. Want uh, het leuke is van Silverstone. Is ook, het is een vrij kort circuit, hè? Nou, het is, nee, het is wel ruim 5 kilometer. Maar omdat het zo heel erg uh, bochtig en hoge snelheden zijn... Mm -hmm. is het wel een heel leuk circuit om naar te kijken. De racers zijn altijd apart. Ja, en het is de, de home of motor racing, zoals Silverstone uh, genoemd wordt. Het is natuurlijk het circuit, ik zei het al, in 1950. De allereerste wedstrijd gewonnen door uh, Ferrari met uh, meneer Ascari. Achter het zuur. Nou, uh, nu je er, er toch bent, maak ja. even van de gelegenheid misbruik. Want uh, dan gaan we even een weekje terug. Want vorige week zat ik naar het DTM te kijken... Ja. En uh, op een gegeven moment, uh, je hebt natuurlijk allemaal regels En uh, het is Audi of uh, het is Mercedes Maar op een gegeven moment ging het regenen, akkoord Dan begrijp ik dat de safety car op een gegeven moment op de baan opkomt Omdat het te hard ging regenen En uh, daarna zag ik een rode vlag Want ze hadden driekwart van de race gereden En toen vonden ze het wel mooi geweest Maar ik heb dan zoiets, als autosportliefhebber Van kom op, uh, racen met die handel ja, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Ik ben ook iemand van uh, het, het credo, je moet racen met z'n allen. Ja. Het uh, is een beetje een politieke beslissing. Na driekwart van de race mag je de race aflassen. Als het uh, de weersomstandigheden een aanleiding toegeven. Dat betekent dat je kunt stoppen. En dan tellen we toch volledige punten. De heren van uh, ja, Mercedes en Audi zijn erg politiek. En ze weten dat het gevaarlijk is met behoorlijk veel regen op ja. de baan. Ze okay. zijn als ze dood dat de grote jongens die punten moeten halen. elkaar van de baan afrijden. En dus dat doen ze dan stoppen was de wedstrijd. Triest voor het publiek. Want die ja. zit daar met 130.000 mensen op de tribunes mm -hmm. En ja, niet goed voor de autoracerij Laat maar een topper topper een keer zijn auto in de muur, betonnen muur zetten. Jammer dan. Ja. Ja, het, het, het kan dan allemaal prima. Je hebt goede veiligheidsmaatregelen. Maar dat is dan weer typisch zo'n politieke DTM beslissing. En dat vind ik ja. iedere keer zo jammer. Ja, nee. Dan, zo raken ze wel fans kwijt. Moet ik zeggen. Want dat, om de zaak maar heel te houden. De, de race af te vlaggen. En niet uit te racen. In de regen moet je ook kunnen rijden. Zo maken we een goede re uh, regenrijder. Ja, daarom. Het is ook prachtig in de regen. Laat die mannen er maar voor knokken. En dan wint er eens een keer iemand die ja. normaal nooit wint. Nou prima. Dat is goed voor de autosport en goed voor de serie. Volgend jaar komt in 2012 een BMW erbij. Dan heb je drie merken. Dan ja. is er iets minder politieke invloed. Maar het blijven natuurlijk wel drie Duitse merken. Dus wat dat betreft zou een Japans merk of zo wel heel handig zijn. Oké. Okay. Zeg bedankt voor deze uitleg. Oké. Okay. Goed. Even nog een uh, vraag. De GP2. Ja. Hoe staat het daarmee? Want uh, ja, die race wordt altijd verreden voor, uh, voor de race van de Formule 1. Klopt dat of niet? Ja, GP2 wordt uh, verreden op de zaterdagmiddag en op de zondagochtend tijdens de Grand Prix weekenden. Uh, we hebben één Nederlandse uh, matador erin, Guido van der Garde. Die uh, classeerde zich op de 16e plaats gisteren omdat hij in de regio's doms deed en vervolgens niet goed kwalificeerde. Dus dat was allemaal niet zo handig. De wedstrijd wordt vanmiddag verreden met uh, Bianchi op pole position. En Bianchi is een van de toppers die zaten onder contract ook bij Ferrari. Dus die gaat in de toekomst snel doorgroeien. En ja, we gaan het afwachten. GP2 dus vanmiddag laat en morgen ochtend voor de Grand Prix in Engeland op Silverstone. Oké, okay, we gaan het volgen. Dankjewel Rob voor uh, inderdaad het uh, auto-race nieuws bij CFM. Even kijken hoor, wat is dit? Oh ja, Dexys Midnight Runners. Goed, Hoe zo. kan ik hem vergeten? Je mag blijven. Je Kraman come on, Aline. Een uh, stukje van de single van Dexys Metadrunners, hoor. Uh, come on, Eileen. We gaan namelijk snel over uh, naar het uh, Kunstverstein. Is uh, vanmiddag begonnen hier in Salvoort en aan de telefoon, Hans Roy van Buringen. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag. Hey, welkom in de uitzending. Hoe is het daar bij jou? Ah, gezellig boel. Het, uh, het uh, is heel erg uh, leuk omdat het ook op het Kerkplein is. Niet al uh, ondernemers zijn tevreden. Dat helaas niet. Omdat ze waarschijnlijk niet waarderen dat er een evenement in plaats zit midden in het dorp. Maar vooral de meeste ondernemers zijn super tevreden. En het is gewoon een gezellige boel op het Kerkplein. Uh, zelf een podiumpje neergezet. De jury uh, is tevreden waar ik zelf ook in zit. En heel veel... Uh, talent weer, die we zien. Ja, noem eens wat. Wat hebben ze al nu al gehad? We hebben Lea Bos. Eigenlijk is iedereen nu geweest. We gaan nu de tweede ronde in, want we hebben een finale ronde. Voor het eerst dit jaar tijdens het Kunstverstein. Lea Bos komt uit Zandvoort. Die is flink aan de weg aan Timber. Zingt vooral Kinderen voor Kinderen liedjes. En Vorig jaar deed ze ook mee aan het Kunstverstein. We hebben Yvette en Shomera Twee dansenressen. Dans super goed. Kim Jansen, een cabaretier en niet, vooral ook wel de nieuwe Nicky Tichelaar van de Eerste zijn. Brittany Sanders, een geweldige zangeres. En uh, ook Irene Rietman en Dominique van Rossen. En zij uh, spelen piano. Oké, okay, zo dadelijk dus de tweede ronde die gaat beginnen. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken. hè? Ja, iedereen is van harte welkom om te komen kijken. En de inschrijving volgend jaar is vandaag, vandaag ook gestart. Kijk, die is meteen gestart. Oké, okay, ja. dus iedereen uh, naar het kerkplein toe. Tot hoe lang uh, duurt dit evenement nog? Het is de bedoeling tot vijf uh, uur. Tot vijf uur. Een half uurtje in de zijn gestopt. Oké. Okay. Kunnen we je straks aan het eind van de uitzending nog even bellen of je dan al uh, wat we weet? Proberen, we gaan het proberen. We gaan het proberen. Roy, dankjewel hè. En veel plezier nog daar. Hello. Hoi. Dat was Roy van Buringen, de organisator van het Kunstfestijn. Tot aan vijf uur ben je van harte welkom op het kerkplein. En hier is een uh, zomerlang van Nick en Simon.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 Dat was hem, de nieuwe single van Nick en Simon. En die heet Een Zomer Lang. C.F.M. Voor Zomvoort en de regio. Het is half vier, dat betekent tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we allemaal de komende dagen in Zomvoort gaan doen? We horen dat van Albert-Jan. Ja, we hebben natuurlijk al het, het een en het ander besproken. Uh, zoals momenteel is er dus op het Kerk Berlijn het kunstfestijn aan de gang. Dat duurt nog tot uh, vijf uur. En we gaan tegen vijf uur even bellen met, uh, met uh, Roy hoe het afgelopen is. Mm -hmm. hè? Goed, en nou ja, het grote Jip en Jannekefeest. Dat had ik u in de eerste uur al medegedeeld. In het kostverloren park. Dat duurt ook nog tot vijf uur. Dus papi, mamie en kinderen. Als u nog niet weet wat u wil gaan doen vanmiddag. Uh, ga dan zo gauw mogelijk naar Jip en Jannekefeest. In het kostverloren park. Vandaag en morgen natuurlijk grote Britse raceklasses op het circuitpark Zandvoort. Daar hadden we Rob en ik het al over gehad. Caterham heet het, hè? Caterham. Ja. Bepaald uh, Engels automerk. Goed, morgen uh, natuurlijk in de muziekpaviljoen weer muziek. Uh, en dan komt Geraldo Rosales en band. Dat is van half twee tot half vijf. En we kijken even vooruit naar het uh, zomerconcert. En daar wil ik u toch even op attenderen. Want op zondag 17 juli is er een heel mooi concert. Met uh, Jeroen de Groot op viool. Joep van Bijenhoop op viool. En Bernhard Brachman op piano. En het is in de Protestantse kerk. Het, uh, op zondag 17 juli. Om drie uur begint dat. De toegang is uh, vijf euro. En u kunt dan stukken verwachten van Louis van Beethoven, Dvorak, saint, -Saint en Saratsa. ...en nog vele anderen. Een echte aanrader, het is een prachtig, ...het is een protégé van uh, Amy Verwey... De, ...de violiste, de bekende violiste. Dus uh, als u daarvan houdt... ...van de klassieke muziek... ...volgende week zondag 17 juli om 3 uur... ...in de protestantse kerk. En voor andere liefhebbers is er natuurlijk op de 17... ...ook Zandvoort Alive. En dat is uh, bij Brussel's en Mango's... ...en dan hebben we het over het strand. En dat begint ook smiddags om 3 uur. En ook alvast even in uw agenda zit 23 juli... Uh, ...het Salsa Festival... Allereerst hadden we natuurlijk op 18 juni dat Midsomernachtsfestival een groot succes was. En de eerst volgende keer is op 23 juli een groot Salsa-festival. Oké, okay, we krijgen gewoon weer zin in Zandvoort met al die evenementen die er, uh, er gebeuren, zeg maar. Ja. Ja, Oké, okay, hier is Donna Summer en Bad Girls. www.zfmzandvoort.nl Bij op zaterdag Dario G en Carnaval de Paris. Rob, heb jij nog wat informatie voor ons? Ja, ik heb wel zeker wat informatie. We hebben het over subsidie voor de renovatie van de van Want Althans, het tweede deel van de Valenneweg dan. Dat is het gedeelte wat omhoog gaat naar oh, de Gonderlaan. Dat eerste gedeelte duurde ook zo lang voordat het klaar was. Ja, Kamp de ik hoop dat het tweede gedeelte sneller gaat. Het, was, uh, het duurde heel lang en de weg ligt heel lang open en de Lenneweg wordt natuurlijk heel erg gebruikt. Dus wat dat betreft is het uh, niet zo erg makkelijk al. Maar ja goed, het, in ieder geval, er is subsidie voor de gemeente gekomen. Gaat dus het tweede deel vanaf de kruispunt Vondelaan tot naar boven tot aan de Spaarstraat gaat men renoveren. En wat mij altijd een beetje benauwd is, is dat ik zie dat de weg ook gereconstrueerd wordt. Het gaat er meestal voor ons uh, autogebruikers niet echt op vooruit. Dat zal meemaken. We er zal weer een drempeltje in komen, extra. Nou, zou zommerkomen. Nou, nou, nou, nou. kunnen. In ieder geval, we hebben subsidie als de gemeente, dat een mooie riolering wordt vervangen. Ook een apart project, want de weg gaat omhoog. Dus er moeten allemaal extra voorzieningen in komen. Dus ik vrees dat het wel even gaat duren ja. Oké, okay, maar een behoorlijk bedrag hè, trouwens Is ermee gemoeid Ja, er is een subsidie van zeg maar, een dikke 4,5 ton nou kost dat, Die hele operatie kost best wel wat meer Alleen ja, het is voor de gemeente natuurlijk ook belangrijk Dat dat gedeelte ook goed uh, vervangen wordt Zodat de riolering hè, En daar weten we in het antwoord alles van natuurlijk Dat dat goed gaat Oké, okay, okay. we het in de gaten Dus we gaan weer een opgebroken weg uh, tegemoet Dan kom ik niet meer thuis Lastig dat een probleem Omweg rijden Ja, ja, ja Goed. Uh, Albertje. Ja? Heb jij ook nog een bericht? Tuurlijk. Heb ja, een kom ja. op. Bij, hè, Gaat u binnenkort op vakantie? Ja. En hebt u, uh, houdt u van lezen? Ja. Want zo vlak voor de vakantie is het heerlijk om een stapel boeken mee te nemen. Die tegen een stootje kunnen. En die ook nog betaalbaar zijn. De Zandvoortse Bibliotheek verkoopt van maandag 11 uur. 11 tot en met zaterdag 23 juli. Haar afgeschreven boeken, tijdschriften en dvd's. En ook zelfs muziek DVDs. De volwassen boeken kosten 1 uur. Jeugdboeken en tijdschriften kosten 50. En de dvd zijn voor 2,50 te koop. De tafel met afgeschreven materialen zal regelmatig aangevuld worden. De verkoop vindt plaats tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Oké, okay, dank jullie wel. En straks uiteraard weer meer bij CFM. Is weer meer muziek, hè? want daar staan we ook voor. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Tina Turner en Eero Srammes zingen een plaatje nu samen. Het is allemaal een situatie Que momenti fradinnò In sacchi e bidoni Da capirci c'è niente poi. Heel lekkere, zonnige muziek hè? Dit, uh, van, uh, van de zoekmachine en uh, Maldon. Ik zeg altijd weer uh, even googlen. Hè? Gewoon even zoekmachine. <laughs> Ik heb nog twee uh, nagekomen uh, uh, berichtjes ten aanzien van uh, een uh, evenement waar u vanavond heen zou kunnen gaan. En ze zijn beide op het strand. En wel bent u van harte welkom bij Beach Club Take 5. Want vanaf uh, 7 uur hebben ze daar de Piano House Live on Stage. Dat is een jonge, talentvolle muzikanten en allround repertoire in een frisse en sprankelende uitvoering. De muzikanten houden op ieder moment een feeling met het publiek. En er zijn speciale bierveeltjes, hebben ze aangeschaft, waar u nu uh, uw verzoeken oh. kunt aanvragen. Hé, hey, kijk, kijk, kijk, kijk, zo werken kijk, wij ook op zo werken het periode. Ja, ja, Feestijk, he, ken die gewoon. En dan kan u ze afgeven bij de piano en dan worden uw verzoekjes uh, uh, uh, zoveel mogelijk uiteraard ingewilligd. Vanaf 7 uur vanavond Beach Club Take 5. We hebben ze gewoon van ons afgekeken Albertje. Ja. En wij blijven op het strand, want u kunt ook naar Riesch, want daar is om vanaf 8 tot half drie een beach party. En uh, dat is wat voor jou, uh, Rob. Want only the very best of the 70s, 80s and 90s. Okay. en 90s. Oké. En bij Disco Train Beach Parties. Sowieso. Zo, zo. Hey, een groot feest. Uh, u kunt die kaarten nog in de voor voorverkoop kopen voor een tientje. En als u aan de deur staat, dan kost het 13,50. En meer informatie vindt u via www.disco-train.nl. Dus REACH of Beach Club Take 5. U bent vanavond van harte welkom op de beach. Ga gewoon lekker naar het strand. Rob. Oh, mooi strand. Uh, ja, ik heb eigenlijk wat minder goed nieuws over het strand, maar uh, oh. dat is uh, dat er van de week vijf jongeren zijn aangehouden bij een incident. Uh, Marokkaanse jongeren, helaas die Zandvoort proberen onveilig te maken. De politie is massaal ingegrepen, heeft uh, vijf eenheden gelijk naar het incident gestuurd en heeft dat eigenlijk prima aangepakt. Uh, bleken jongeren uit Amsterdam te zijn, onder de 18, en dus uh, werd bureau halt ingeschakeld. En met name de reactie van strandtenthouder Huig Molenaar, die was prima, die was heel erg blij met het kordaat optreden van de politie die gelijk eigenlijk groots ingrepen. Zo willen we het ook het graag zo zien. Ja. Want het strand is alleen maar voor plezier en gezelligheid. Zon, zee en strand. Klopt. En uh, ook voor hun dorpen. Dat geldt ook voor in het dorp. Maar ja, zijn, dat zijn toch nare berichten. Maar ze steken toch af en toe weer de kop op, hè? Ja, ja. Want st stond ook in het Haam's Dagblad weer. Ja. En, uh, ja, poe. Goed. We komen er maar niet vanaf. Nee, nee, zo is het toch. Ja. Dus, maar we gaan wel naar de beach. We gaan wel even naar het strand. Ja, oh, dat was jouw bruggetje. Heel goed. Ik begrijp hem. Hé, hey, kijk. We komen er wel. CfM Zomer Radio met nu Bits, baby Bits. live till the end of September. Ja, en bij dit soort uh, nummers denk ik altijd meteen weer aan Son Zee, Strand en Sanford natuurlijk. En lekker windsurfen, hè? wel surfing, surfing, windsurfing. En van ja. Like waveboarding uh, Ja, precies. <laughs> dat hebben we ook nog. Einde van uh, dit uur alweer. dadelijk zijn we er nog één uur lang met Sanford op zaterdag. Graag tot zometeen. Hey, I, don't feel like doing anything. I just want. on,